Hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie Eindtijd en Profetie. Jan van Bannerveld, ik heb net uitgerekend dat dit al de 225e aflevering wordt. Jongen, jongen. In uh, 11 jaar. Dan is het tijd dat de Heer terugkomt. <laughs> Hartelijk welkom Jan. Ja, dank je. Voor een nieuwe serie. En we gaan vandaag eerst toch maar weer even naar de actualiteit. Want ja, de uh, actualiteit haalt ons elke keer in en ook als we deze aflevering gaan uitzenden, zal het misschien allemaal weer achterhaald zijn, maar het is toch goed om even bij stil te staan. Ja, maar alles gaat ook zo razend, razendsnel gaat het. Ja, het lijkt erop dat God haast heeft. Ja, ze straks even uit de Bijbel vertellen waar het in de Bijbel staat dat God haast heeft. Je bent ja, Bijbelster dan je denkt. <laughs> Kijk, maar het gaat... Een vriend van me die had dus een overzicht gegeven van de laatste weken. En die had die namen gemaild, dat vond ik wel plezierig. En het bleek... Toen ik het kreeg, was Driekwart al achterhaald. Ja. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Nou, in de Bijbel staat ook dat God haast heeft. Let op, in Jezaja 60, het laatste vers, ik heb het opgeslagen. Ik, de Heere, zal het te zijn tijd, in zijn tijd, met haast volvoeren. Let maar eens op. Uh, vers 2. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie dat is typisch een uitdrukking die bij bijna alle profeten voorkomt. En de Heer Jezus in zijn eindtijdrede ook. Die duisternis en donkerheid. Eindtijd. Is dat een duisternis uh, die, zeg maar, uh, gewoon tastbaar is, die zichtbaar is? Of is dat de, duisternis, de duistere wereld in zijn algemeenheid? Nee, nee, dat is een duisternis zoals de Egyptische duisternis. Ja. Een pik en pik donker. Pik en pik dat is een donker. duisternis die komt door, door, door vulkaanuitbarstingen dat het soms dagenlang donker is, ja. eh, of door een eh, atoomoorlog waar je dergelijke explosies krijgt, dat, eh, dat het donker is. Dus dan is er geen licht meer dan is het alleen maar duister Nou, als het alleen maar duister is. Maar over u, over Israël, zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Precies. En wat nog meer staat, is wel interessant, er komt, in die tijd komt er ook nog een, een grote Aliyah. Een grote terugkeer van de Joden, vers 4. Hef uw ogen op en zie rondom. Zij allen verzamelen zich en komen tot u. Uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup gedragen. Dus er komt nog een enorme alia. Nou ja, weet je Jan, als het overal duisternis is en in Israël is het licht... Ja, dan moet nou, je... dan trekt dat aan. Ja, net. <laughs> dan ga je naar het licht toe. <laughs> Natuurlijk. Vers 5 is ook een interessant vers. En. Um, daar gaan we. Want tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden en het vermogen van de volken zal tot u komen. Ja, nou, dat is de laatste jaren. Dat ja. gaat nog steeds in volle gang. He, de gasvelden en de olievelden die ze ontdekt hebben in Israël. En, en Rusland loert op het gas uh, van Israël. Ja. En alleen Europa niet. Die, uh, dat vind ik zo droevig. Dat is de laatste tijd. Het wordt steeds erger. De Europese Unie wordt een steeds vijandiger landgebied tegenover Israël, mm -hmm. en dat doet me intens verdriet ja. dat wij houden bij. Ja, maar Obama was op het laatst ook niet zo vrolijk. Dus het is niet alleen Israël, maar Amerika deed er ook aan mee. De Amerika deed er ook aan mee. En nee, maar... aan de Verenigde Naties. En? De Verenigde Naties daar, helemaal. Daar, daar, die worden door sommigen in, in Israël, wordt de Verenigde Naties gog genoemd. Ja, of die die United, United Nonsense, de, heb ik ook de, al gehoord. De, uh, ja, ik heb gehoord United <laughs> Nothing. Oh, <laughs> nothing, ja. De Verenigde ja. Nix. Ja, dat is heel dramatisch. We zullen het er nog wel een keer over hebben, mm -hmm. een van de volgende uitzendingen. De Rijkdom der Zee <coughs> zal zich tot te wenden. En Israël heeft een zeer bloeiende en groeiende economie. Ja. Alleen daar is het ook... Eigenlijk een beetje zoals in, in heel Europa, en de hele wereld. De rijken worden rijker en de armen die blijven even arm. Dat ja. is ja. heel, heel tragisch. Ja, en terwijl de, de Bijbel daar toch wel heel duidelijke richtlijnen over geeft aan, zijn, aan het volk Israël. De sociale programma's in, in de Torah, die zijn zeer indrukwekkend. Ja. Ja. Ik heb er jaren geleden een keer een seminar over gegeven in een gemeente in Den Haag. Mm -hmm. Dat uh, was zeer indrukwekkend. De ja. sociale aspecten van de Torah, de sociale aspecten bij de trofete, profeten, de sociale aspecten bij de Heer Jezus en de sociale aspecten bij uh, de apostelen. Is het daarom dat er zoveel Joodse uh, politici bij de PvdA zitten? Ja, dat weet ik niet. Ik denk okay. dat dat eerder, ik zeg het met verdriet hoor, uh, een uitdrukking is van hun seculariteit. Ja, ja, precies. Dat, eh, ja. Want de eh, ChristenUnie is, is ook een, een erg sociale club. Mm -hmm. Ze zouden ook daar kunnen zitten. Ze zouden ook daar kunnen zitten. Ze zouden ook daar kunnen zitten, ja. ja. Nou, dat is, en God heeft dus haast, dat zien we hier in dat vers weer. Ik zal te zijner tijd met haast volvoeren, daarom verwacht ik die alia ook heel snel. Mm -hmm. Ik verwacht snel dat, eh, dat Evering weer terugkomt. Is dan evenrum, ja. die is er nog niet. Nou ja, als uh, Marie Le Pen haar zin krijgt in Frankrijk, ja. dan uh, mogen de Joden geen keppeltje meer dragen en uh, kunnen ze maar beter gewoon naar Israël gaan. Ja, ze heeft uh, een, een bepaalde geest van haar vader geërfd, vrees ik. <laughs> ja, maar het is wel wat wat daar ook gebeurt. Ja, ja, ja, ja nou ja. Da dat is onbijbels. En dat zijn dan uh, de vissers en de jagers die, die, die de Joden wegjagen. Ja, precies. En uh, ik, ik, ik bid er ook regelmatig voor de Joden uit Frankrijk en niet alleen de Oekraïne. Mm -hmm. en, en, en dat gaat gewoon door in Israël. Dat gaat gewoon door. Nou, dat is het tweede wat erg moeilijk is voor de mensen om het te volgen, is dat wat ze dan noemen in het Engels fake news: ja. dat is uh, leugennieuws. Dat is wel heel erg in op dit moment. Dat is vreselijk, is dat? Ja. En, en, en ook christelijke kranten doen er gewoon mee. Die wauwelen gewoon de internationale media na. Omdat ze niet onderzoek doen? Omdat ze geen eerlijk onderzoek doen. Hm. Vooral als het over Israël gaat. En iets weglaten, suggestieve koppen. Overigens, in de Bijbel staat ook fake nieuws. Oh ja, niet, niet dat de Bijbel fake news is, <laughs> dat, is het, dat is het enige echte nieuws. Het profetische woord is natuurlijk heel waarachtig en heel duidelijk. En, en, ja, maar dat moet onderzocht worden. Maar wat, wat voor fake news staat er in de Bijbel? Nou, toen de heer Jezus gestorven was en het graf leeg bleek, ja. toen heeft, het, heeft daar een stuk fake news uh, uitgegeven. Dat klopt, ja. Want ja. Uh, er werd gezegd dat de discipelen... Die hadden het lichaam van Christus gestolen. Ja. En hadden het weggemaakt. Met ja. het fake news. Ja. En het gaat nog steeds door. Ja, <laughs> ja. ja je kunt erom lachen. Maar het, nee, is, ja, maar het, is, het is inderdaad is, zo. Ja, dus zo gevaarlijk is dat, dat, dat fake news. Dus we weten waar de bron, uh, waar de bron ligt. Dat is ook heel duidelijk. Ja. Maar goed, je, je schrijft uh, op uh, de aantekeningen die je mij hebt toegestuurd. Dat, uh, wie kun je nog vertrouwen in het nieuws? Ja, je kunt... Uh, ja, mijn, mijn vrouw doet het zo, die kijkt dan uh, verschillende bronnen na op de televisie. Ja. En dan, uh, dan kun je dat bekijken en je kunt ook weten waar het nieuws vandaan komt. Mm -hmm. En ik vind zelf, veel nieuws uit Israël is wel betrouwbaar, omdat dat een zeer open samenleving is. Ja. En als daar iets misgaat... Nou, dan, dan weet zo heel Israël het. Ja. En bovendien Israël die heeft uh, een miljoen presidenten. Want ja. iedereen is president, die weet allemaal ja. hoe het moet. Ja, en, en, zoals wij hier 17 miljoen uh, voetbaltrainers hebben, <laughs> he, <laughs> hebben ja. ze het daar ook. Maar ja, dat betekent dus dat uh, fake news, dat je dus eigenlijk gewoon goed onderzoek moet doen. Ja. Van waar komt nou wat vandaan? Ja. Uh, ik, ik zou de kijkers in ieder geval willen aanraden om uh, naar I-24 nieuws bij ons op de zender te kijken. Oh ja. Want dat is internationaal nieuws wat uit Israël komt. Ja, ja, ja. En waar wij vaak op doorbeduren in ons programma uitgelegd. Ja, ja. Ja. Ik, ga geen, ik ga geen internationale media noemen, want dat is. Nee nee, nee, nee, nee. Maar goed, uh, we, we weten wel zeg maar, dat er uh, bepaalde stromen van nieuws zeer onbetrouwbaar zijn. Zeker. Dat is genoeg, denk ik, ja. Oké, okay. het tweede belangrijke punt uh, dat gebeurd is, en het onverwachte punt, dat is de verkiezing van uh, Donald J. Trump ja. Trump, ja. Oh, tot president van Amerika. Het, is, het verbijstert mij eerlijk gezegd met hoeveel haat de tegenstanders, de demo democraten en, en, en ik, nou, ik weet niet, anders schrap je het maar, maar een heleboel linkse lieden mm -hmm. eh, tegen Trump tekeer gaan. Ja. Ze halen alles, alles, alles uit de kast voor de verkiezingen, tijdens de verkiezingen en nu na de verkiezingen om Trump onderuit te halen. Maar het lijkt ook wel of de politiek en de media hierin samen gaan. Dat, dat lijkt niet alleen zo, dat, Is zo. Dat, kan <laughs> ieder, dat kan iedereen die een klein beetje ogen open heeft... Ik wou het nog voorzichtig zeggen, Jan. Ja, nee. dat, in dit geval prijs ik je daar niet voor, want het is gewoon waar. Ja, ja. Hè, die, die media, oh, dat zal wel van da daar en daar komen. Oh, dat zullen ze wel daar vandaan halen. Ja. Dat is heel erg. Ja. Maar in elk geval, het was volkomen onverwachts. Hè, uh, ik heb mensen gesproken die de hele nacht de verkiezingen gevolgd hebben van Trump. En die vonden het zeer interessant hoe ineens... Die kiesmadden. Trump bij wijze van spreken als, als, als, als euro's in een collectezak. <laughs> uh, en dat is. Ja, ja, dat was wel een bijzondere move. En dat begon natuurlijk bij Florida. Ja. Hm. Ja. Dus heel, en wat is het bijzonder ook van Trump? Hij is, had zeer veel beloften gedaan. Maar meteen na zijn inauguratie in de twintigste is hij. Ik zeg niet als een gek, maar is die verschrikkelijk hard te werk gegaan om al die beloften waar te maken? Ja. Hij is bezig met obama te, te, te verbeteren. Hij is bezig met uh, verdragen die ongunstig zijn voor Amerika op te zeggen en te veranderen. Maar het, in geestelijk opzicht zijn er twee dingen. Hij heeft beloofd om niet een halt toe te roepen, maar ook steun te geven aan christenen die vervolgd worden. Mm -hmm. Want die werden enorm gediscrimineerd, ook uh, die, die christenvluchtelingen. En daar zou hij een eind aan maken en ja. zou ze vrij. Maar het belangrijkste was dat hij uh, zo achter Israël staat. Ja. Kon nou, eigenlijk ook niet anders, want zijn dochter Ivanka, heet ze geloof ik, ja. zijn dochter die, uh, is Joods geworden, orthodox Joods. En ze omdat zijn schoonzoon uh, Jared, Jared Koetsner, Mm -hmm. Die is Jood. En die ja. heeft hij benoemd als uh, zeg, Amerikaanse vertegenwoordiger in het Midden-Oosten en in Israël. Ja. En, en toen David Friedman, ambassadeur werd, nou, toen was zelfs links Israël was woedend. En J Street, dat is een, een Liberaal Joodse club uh, in Amerika. Oh, die, die, die, die, die zaten hoog in de boom van, van, van, van Drift. Omdat? Omdat die uh, Friedman. Die was ook voor de nederzettingen. Hm. En Trump, die kan niet hard, nu niet meer hardop zeggen dat hij voor de nederzettingen is. Maar hij is er niet als de kippen bij. Als uh, net jou drie huizen in Oost-Jeruzalem bouwde, dan nou nee. zat Obama al hoog in de kast. En de Verenigde Naties zat. Nog uh, Nog hoger in de kast. En die uh, sloeg. Kijk naar de, stapel, de stapels anti-Israël-resoluties die ze al voorgedrukt hebben, waarschijnlijk. Ja. En, die, nou ja, en, en dat, dat is Trump niet. Die, die, die, die, die laat het oogluiken toe. Ja. en Die knipoogt is En die wel merk ik dat hij de laatste tijd meer eigenlijk tegen Netanjahu zegt: toch een beetje kalm aan hoor. Want na de inauguratie en, en nadat. Zelfs nadat Trump president gekozen was, is die huizenbouw in gebied C van de zogenaamde Palestijnse gebieden, zegt dat nooit meer. Want het is Judea en Samaria. Ja. Het is het hartland van Israël. Ja. Daar kreeg Abraham zijn beloftes. Daar hebben Isaac en Jacob rondgezworven. Daar ligt Jozef begraven. En Daar ligt Jozef begraven in, in, in Sichem, in Nabloes. En dat ja, is Nabloes ja, ja, tegenwoordig. Siechem, ja. ligt, ja. he, nu kun je alleen nog maar, ook als christen, van, van een heuveltje af. Te, en de gids die wijst dan. Ja, daar, en, en, daar, daar is het over ja. En daar ligt Jozef. Kijk, ja. met die koepel, nou ja, dan zie je ja. vijf koepels Dan weet je nog niet waar ja. het is. Nee. Maar da, dat is ook zo, Nabloes, is dat, kom ik Over een paar uitzendingen kom ik nog eens terug op Nabloes, ja, ja. als je het goed vindt. Zeker. Ja. Oké, okay. nou en ja. het, het, het, een van de meest interessante dingen is dat uh, Trump een brief gekregen heeft en Poetin heeft daar, ik heb geen kopie, maar ook zo'n brief gekregen. Van, van wie? Van de tempel. Van de Sanhedrin. Ja, van ja. ja, dat, dat de Die gaan steeds meer. Uh, ja. En ze hebben weer de tempelbelastingen gediend en ze zijn druk, nog weer druk bezig met die rode stier die ze nodig hebben ja. en voor het reinigen van de tempel natuurlijk, want er valt natuurlijk heel wat te reinigen op het tempelplein. Ja. Ja. Maar goed. En ze hebben een brief gekregen met als inhoud: wilt u ons steunen bij de herbouw van de tempel? Ja. En, en steeds meer rabbijnen die zijn bezig om, om echt de nadruk op te leggen. We moeten gaan bouwen. Mm -hmm. Want wanneer kwam er zegen over Israël, toen Ezra en Nehemia op, eh, aanst, zeg zeg, erbij, op aanraden, en dringend aanraden van de profeten Haggai en Zachariah, de tempel gingen bouwen. Ja. En toen, toen maar wat er... heb je aan het bouwen van een tempel als het volk zelf eh, daar nog niet aan toe is? Was dat in de tijd van David eraan toe? Ik denk het niet. Misschien ja. van David wel. Ja. Maar die, die tempel die is uh, het symbool van Gods aanwezigheid en ja. het centrum van de aanbidding van de enige, heilige, waarachtige God, de, uh, de schepper van hemel en aarde. De God van denk, maar denk het, jij dat, dat zeg maar, als die tempel er een keer staat, dat dat ook een verandering in het volk teweeg brengt? Ook, ook dat zal natuurlijk een ja, er zijn enorme... Zijn natuurlijk heel veel, er zijn natuurlijk heel veel seculiere uh, joden. Natuurlijk. Ja, dat is, ik denk, 60 procent of zo. Mm, ja. Dat weet ik. Ja. Maar ja... Dat was een, een vriendin van mij in Israël toen ik daar voor het eerst kwam. Dat was in het eind 60er jaren. En uh, die zegt: Ik geloof niet in God, zei ze. En uh, ik heb in de oorlog in Duitsland gezeten. En dan weet ja. je wat voor tragiek ja. erachter zit. Ja. Ja. En de volgende dag sloeg ze de arm om me heen en zegt: Jan. Als een jood zegt dat hij niet in God gelooft, gelooft dan die jood niet? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat is. Bij veel Joden ingeschapen. Mm. Dat, dat is nu helemaal zo. Daar zijn ze het uitverkoren volk voor. Mm. Dat, dat hoort erbij. Nou, die hebben, maar dat heeft ook een aardig bijbels bijbelsprecedent. Dat, dat, dat wereldleiders, die bemoeien zich altijd met Israël. Ja. Uh, Asser, uh, je weet wat, het, dat, dat vreselijke land in Mesopotamië, die heeft. Uh, Eigenlijk in gods opdracht uh, het Noordelijk Stammerrijk in, in ballingschap gevoerd. Babel heeft Jeruzalem verwoest, die kregen allemaal op hun kop. Maar er zijn een heleboel positieve voorbeelden. Weet je misschien niet, maar er was een, een Turkse kalif in het begin, nee, eind van de 15e eeuw, ja. 1490. Mm -hmm. Toen Spanje, de Joden uit Portugal en vooral uit Spanje, gewoon weggejaagd heeft van de ene dag op de andere. Ja. En toen zei die sultan, dus een kalief, die zegt, mensen, kom maar gauw bij ons. En die ging een, een, een soort proclamatie door het hele land, dat ze de joden gastvrij moesten opnemen. En wie het niet deed, die, die werd dan uh, een kopje kleiner gemaakt. Zo waren die sultans toen al. <laughs> maar de joden konden vrij Spanje in. En toen is eigenlijk... De Turkije. Ja, Turkije, een Turkse sultan was ja. dat. Ja. Toen is eigenlijk dat Turks-Ottomaanse rijk zeer groot geworden. Ja. Daar komen we later nog op terug, want dat is een zeer interessante zaak. Maar goed, dat was in de tijd van Ezra en, en Nehemia was dat ook, wat dat lees je in Ezra 1. Want toen was net, was daar een, uh, een, een, een, een koning gekomen in Iran. Ja, dat heet tegenwoordig Iran. Uh, toen was het uh, Perzië ja. Elam in de Bijbel. En die ging een proclamatie. En daar wil ik een stukje uit voorlezen. Uit die uh, proclamatie. Uh -huh. Esra 1. De koning van Perzië vers 2. Uh, die uh, deed in geschriften een oproep uitgaan. Zo zegt Kores. Dat is voor mensen die geschiedenis kennen, dat is Cyrus. De, Cyrus de Grote wordt hij genoemd. Kores, de koning van Perzië. Uh, alle koninkrijken der aarde heeft de heren... en met vier hoofdletters dus, hij kende God bij namen, ja. zijn, zijn, zijn naam... de God van de hemel mij gegeven en hij heeft mij opgedragen... hij kreeg een opdracht van God... opgedragen voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. En, nou, en dan geeft hij toestemming aan de Joden om vanuit het Persische Rijk, dat grote Persische Rijk, dat de hele toenmalige wereld omvatte, eh, naar, naar Israël te gaan. En die gaf ze alle tempelschatten mee. En, en woedend waren de, nou, de, de vreemdelingen die toen in Israël waren gaan zitten. Mm -hmm. En nu zijn ze woedend op Trump, omdat er iemand is die iets goed zoekt voor het Joodse volk. Dat is het punt waar het om gaat. En dat is... Maar goed, uh, Trump gaat ook, dat is ook heel interessant, uh, gaat ook omringd worden door gebed. Toen die in de verkiezingscampagne was, hij in een uh, uh, Hispanische kerk. Dus een Spaans sprekende kerk of van Spaans sprekende mensen uit Zuid-Amerika mm -hmm. en zo. En het is zo'n zo, zo megakerk. Ja. Hij zat daar, en zijn vrouw zat daar ook met nadien. En toen de voorganger die zegt. Uh, meneer Trump zou u even naar voren willen komen. Nou, dat was hij natuurlijk niet gewend, deze grote machthebber. Dus hij komt naar voren en hij zegt, ik wil graag voor u bidden. Dat u wijsheid krijgt en kracht voor de campagne ja. en straks als u president bent. Nou, nou. Dus daar stond Trump. <laughs> echt, echt. Heb een... je het verslag, ik het je verslag gezien, gelezen? Ja, gezien, ja. Daar stond hij. Ja. En zo, eerbiedig, met zijn hoofd gebogen, ontving hij de zegen van de heren. Ja. Dat mooi. Ja, weet je, Dat is natuurlijk ook wel weer het bijzondere aan Amerika, dat dat dan ook maar zo kan. Ja. Dus dat zo'n Trump in die zaal zit en dat zo'n voorganger dus de autoriteit neemt om tegen de, de, komende, ja, te de komende president te zeggen, van, kom even naar boven, want we willen je gewoon, gewoon zegenen. Ja, en wat ja. mooi is dat eigenlijk niet. Dat heel mooi, ja. Toch? Ik wou dat we een, een premier kregen die dat ook deed. Ja. Maar welke kerk zou die moeten gaan? Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Nee, dat maakt niet zoveel ja, dus, uit. Dus, dus, maar het zou inderdaad goed zijn als uh, de naam van de Heerde God wat aangroepel, vaker, aangroepel. vaker in de Tweede Kamer zou klinken. Ja, ja, ja, en nee. dat men uh, God ook serieus zou nemen als ja, het gaat ja. om deze tijd. Maar goed, de, de, dat is ook een zeer interessante zaak. Ja. En nu ook meteen, naar, bijna meteen, anderhalve maand, nee, een kleine maand, na zijn inauguratie, zat Netanjauw al bij hem op de stoep. Ja. En dat is uh, ook belangrijk. Ja, dat is ook wel even een steuntje voor Netanjauw, want die heeft het ook niet makkelijk. Nee, vanochtend las ik in de krant dat hij waarschijnlijk uh, aftreedt. Ja, ja. Maar goed, uh, ja. is dat ook fake Het nieuws? kan ook fake nieuws zijn. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar de, de krant zei dat ze dat de Jerusalem post had. Oh, ja. Maar die staat ook niet bekend om zijn pro-Israël houding. Nee. Nee, dat, dat valt me in Israël altijd wel op, zeg maar, dat de voor- en tegenspraak ook tegen elkaar ingaat, ja. behoorlijk. Nou, en, daar, en daar kun je een boel waarheid uit distilleren. Ja, heel goed. Ja, op zeggen ze dat prima, want hier heb je soms alleen maar voorspraken, en geen tegenspraak. Ja. Nou, dat, dat vind ik toch, toch, toch mooi. En ik hoop een beetje dat God Amerika gaat gebruiken weer om... om Waar wereldmachten altijd voor uh, toestemming kregen om de macht te krijgen, ja. om Israël te steunen. Ja. Want dan, en ik zeg alleen dan, is het nog zegen. Ja, in Amerika zijn, ze al, zijn de christenen in ieder geval heel erg blij met Trump. Ja. Althans, een groot deel van de christenen. Uh, moeten wij daar ook blij mee zijn? Tuurlijk. Tuurlijk. Amerika is de leidende natie van ja. de wereld. Ja. Europa, de Europ Europese Unie zijn alleen maar praatjesmakers. Mm -hmm. Sorry dat ik het zeg. Ja. Maar dat, dat is. Dat is eh, ja, de Europese Unie en de Verenigde Naties zijn bronnen van, van, van, mm. van anti-Israël en, en zelfs antisemitisme. Ja. Dat is een hele ernstige zaak. Ja. En God stelt leiders aan en zet ze af. Dat, wie, wie zei het ook alweer? Da, Daniel, ja. dus ja. Daniel. Daniel zegt dat ja. ja. En dat gebeurt ook zo. En daarom is die man daar geplaatst. Ja. En dan is er nog een kans dat er een zege is. Maar goed, als je geen rekening houdt met God in, in jouw leven, in je politieke leven, of in je medialeven, dan, uh, ja, dan ga je roepen van die man die hoort niet op die plek te zitten. Nou, ja, En hij mag ook niet naar Engeland komen. Ja, maar dat is <laughs> toch stomme Engeland. Want Engeland die heeft natuurlijk, dat weet je ook wel, uh, uh, uh, uh, halverwege vorige eeuw hebben ze Israël ook laten vallen. Ja, precies. Ja. Ze hebben Israël verkocht voor een paar vaten olie ja. en, dat, en meteen zijn ze bijna meteen na de Wereldoorlog 2 hun wereldrijk kwijtgeraakt in mm -hmm. Engeland. Ja. En is het gewoon een tweede rangs natie geworden. Uh, een, een mengsel van, van, van een paar christenen en een, een vrij agressieve islam die daar in Engeland ja. zit. Goed, dan maar, moeten we moeten deze aflevering al bijna afsluiten. Als het gaat over de actualiteit, zijn er nog hele dringende punten die we moeten ja, weten? Ja, er gaat nog veel meer. De, er is een, een ongelooflijke toename van de christenvervolging. vervolging. Ja. De, de Open Doors die werkt daar verschrikkelijk hard en nog meer organisatie. Ja. Maar het is een zeer ernstige zaak en is ook een teken van de eindtijd. Ja. Want de heer Jezus die spreekt voortdurend over de vervolging. Hm. En dat is... Belangrijk dat we ons daarvoor inzetten. Ja. Matthäus uh, 28, 28 daar lezen we dat ook. En dat gaat ook hier komen. Dan <coughs> moeten we ook opmerken dat het Westen de vervolgende christenen ook in de steek gelaten heeft. Mm -hmm. Hebben, het is dat sommige christelijke partijen de aandacht nog aan geven, maar er wordt weinig aan gedaan. Ja, de christenen is er natuurlijk druk bezig. ChristenUnie is daar druk mee bezig. Ja, gelukkig wel, ja. ja. Nou, en dan is zeer belangrijk wat er gaande is, maar daar heb ik wel een kwartiertje voor nodig. gaan we in de volgende aflevering doen dan. Maar okay. nou, vertel, vertel het even wat we gaan doen volgende nou, aflevering. De Europese Unie en het beest in Brussel, ja. wat gaat die doen? Ja. Want die staan natuurlijk ook te wankelen op hun uh, uh, gemengde benen. Ja. En de giga-immigratie van uh, allerlei... Uh, mensen uit Afrika ja, en, uit, en uit het Midden-Oosten. Midden ja. en, deze... en, en we hebben nog nauwelijks over ontwikkelingen in Israël gepraat. Nee, maar daar hebben we de volgende aflevering ook over. Uh, ja, dan goed. gaan we nog even één aflevering verder met de actualiteit. En dan uh, gaan we verder met de serie. Ik okay, uh, okay. wil jullie heel hartelijk danken voor nu. En uh, volgende aflevering gaan we dan inderdaad uh, die actualiteit nog wat verder benadrukken. Dus, uh, we zien er naar uit. Oké. Okay. Ja, het is alweer voorbij. Een half uurtje gaat altijd heel snel. De eindtijd en provincie merken wij steeds weer. Want we willen steeds nog dingen zeggen. En dan is de tijd alweer op. Maar volgende week gaan we de actualiteit van vandaag. En die misschien dan al wel weer achterhaald is. Maar gaan we toch even verder benadrukken. Dus heel hartelijk dank voor het kijken van nu. En kijk volgende week met ons hoe het. Verder gaat in de actualiteit van vandaag. Het Midden-Oosten is zo'n ontzettende brandhaard. En je kunt ook vanuit de Bijbel verwachten dat Iran een oorlog begint tegen de Arabieren, tegen saudi arabië ja. uh, Iran die is bijna klaar met zijn atoombom. Mm -hmm. En Het is duidelijk dat, dat die ayatollahs die hebben het Westen en Amerika, nou, laat ik een grof woord gebruiken, bedonderd waar ze bij zaten.